Vorige zondag hadden we het over kopziekte. De kopziekte, dat werd gebruikt of gezegd in verband met paarden. Nu, wat mag die kopziekte zijn? Vermoedelijk gaat het hier om de zogenoemde kolder. En dat is een ziekte veroorzaakt door een slepend verlopende hersenwaterzucht, die aanleiding geeft tot stoornissen in het gevoel, in de beweging, in spijsvertering en ook in bloedsomloop. En bij verergering van deze ziekte worden de dieren wild en gaan ze in het ronddraaien. Het was geloof ik onze luisteraar uit Buggenhout die het had over die kopziekte, kopziekte van Pierre. En hij had het ook over landziekte. Wat is dan landziekte? Ik vind in het WNT het gaat hier om heimwee, maar dat zal het wel niet zijn. Want meneer Vermeer was het, die had het over Russische paarden destijds die landziekte kregen. En hij gaf een paar uh, symptomen op. Hij zei dat het ging om zweren achter het kaaksbeen. Nu, ik vind in het WNT landziekte een soort van ziekte, tijdelijk in een land heersende ziekte, een soort epidemie als een verouderd woord. Nu, in verband met uh, vee en dan met betrekking op paarden, is dat wel eigenaardig. Nu vind ik het zijn Russische paarden. Misschien kregen die wel een soort van heimwee. Het zou kunnen, omdat het ingevoerde paarden zijn, maar het ging gepaard met verzwering. Dus het zal vermoedelijk wel heel uh, wat anders kunnen zijn. Naast die kopziekte en de landziekte hadden we ook de waasziekte waar we het vorige keer over hebben gehad. Maar dat schijnt dus, daar is, zijn het, al onze lijst dat het over eens, dat is dus een soort van tuberculose. Wij hadden het over de tremelker. En dat is een tweewielig werk, een voertuig dus, met twee lange symmetrisch lopende balken. Het zijn die balken die wij tremels noemen. En die balken fungeren als steunbalken voor de bak, maar ook als een inspanraam voor paard of ezels. Het is dus duidelijk dat die tremels een dubbele functie hadden: zij dragen als het ware uh, de bak en zij dienen als bomen waartussen paard of ezel, dus het trekdier, loopt. Een vraag in verband met die tremelkeer. Uh, men heeft ons gezegd dat daar een steunstok aan te pas kwam. Dus een balkje wordt naar beneden geklapt als het trekdier halt houdt, zodanig dat de kar steunt op dat balkje. Het lastdier wordt dan hierdoor enigszins ontlast, dus het krijgt ook enige rust bezorgd. De vraag is hoe noemde men een dergelijke steunstok onder die tremelker. Wij hadden het ook Herman heeft ons die drauwielkair opgegeven en het spolderken waar we al zo vaak over hebben gesproken uh, lang geleden. Nu, een drauwielkair was dus een kar met drie wielen, waarvan het voorwiel uh, kon zwenken. Nu, dat uh, laatste element, dus het zwenken van het voorwiel was, zo zegt men ons, uh, vroeger niet altijd het geval, want eertijds was het uh, voorwiel eenmaal vast en kon het slechts uh, gedeeltelijk zwenken, zodat de de kar bij het nemen van een bocht, als het ware, eigenlijk voortgesleept werd. Waarschijnlijk hebben onze luisteraars dat nog wel meer gezien. Maar in een latere versie is het voorwiel dan zwengbaar geworden en dus zwengbaar verbonden met het onderstel. Boven het voorwiel was er dan een gedeelte met planken toegelegd en dat fungeerde vermoedelijk als een soort van zit voor de bestuurder van de kar. Nu, die bak kon meestal worden afgenomen en vervangen worden door, bijvoorbeeld zoals dat bij ons vaak het geval was, door een bijrstuk. En op de boerderij kon de driewielkar gebruikt worden voor vervoer, allerhande vervoer, vervoer van landbouwgereedschap meestal, dus van zwaardegereedschap als eggen Ploegen, mest en dergelijke. Herman uh, gaf ons ook nog een uh, mooie uitdrukking op, uh, die eigenlijk betekent: als puntje bij paaltje komt, als tal beschat, zegt men in Assen. En men denkt dan aan bescheiden, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken, het is dus beschieten. Als het alles bij elkaar schiet, dus op een hoop schiet, zullen we maar zeggen. Er was een variant die Herman ons opgaf: als non se beschat als het de hond zijn gat bescheiden en dat zal dan vermoedelijk wel letterlijk moeten worden opgenomen. Van architect Ebrat hadden wij dan de mooie uitdrukking, hij ziet van de werk. Hij ziet er dus van weg, hij schuwt het werk, wordt dus gezegd of werd gezegd van metsersknapen, die dus niet al te werkwillig waren, die dus van hun werk wegkeken in plaats van er naar te kijken en dat was dan, hij ziet van de werk met een klemtoon op het voorzetsel. Dan er nog een uitdrukking van Herman in verband met vogels. Een vogel, daven in danenboom, inderdaad, gaan houden in een boom, in de betekenis van een huis gaan en dus gaan nestelen, werd door de ouderassenaren zeer zeker gebruikt. Tot daar het overzichtje van vorige zondag.